Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol is het MH17-proces hervat. Alle partijen krijgen vandaag het woord. De rechtbank, de verdediging, het OM en de advocaten van de nabestaanden. De komende dagen vertelt het Openbaar Ministerie over de stand van zaken van het onderzoek naar de crash. De advocaten van de vier verdachten zeiden in aanloop naar vandaag al... dat de maatregelen tegen het coronavirus hun voorbereiding in de weg hebben gestaan. In verband met de coronamaatregelen zijn er vandaag in de rechtszaal maar weinig mensen aanwezig. De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen... naar de aanpak van de coronacrisis. Er wordt gekeken naar onder meer de beschikbaarheid van coronatesten... de financiële steun aan bedrijven... en de lessen die zijn geleerd uit grote steunoperaties uit het verleden... zoals bij scheepvaartbedrijf RSV. President Visser van de Rekenkamer zei bij spraakmakers op Radio 1... dat er vroeger vaak overhaaste beslissingen werden genomen... zonder werkgelegenheidseffecten goed op een rij te zetten... of het parlement voldoende te informeren. Volgens Visser is het beter om de coronamaatregelen... Nu snel op een rij te zetten dan ermee te wachten tot de crisis voorbij is. Recyclingbedrijven kampen met grote overschotten aan plastic afval, staat de secretaris van Veldhoven zegt in het tv-programma De Monitor van KRO en dat de vraag naar gerecycled plastic is gedaald. Belangrijke oorzaken zijn de coronacrisis en de lage olieprijs. Van de plastic producten in Nederland wordt nog geen 10% gemaakt van hergebruikt afval. Fabrikanten vinden het gerecyclede plastic slecht van kwaliteit... en willen minimum eisen. Staatssecretaris van Veldhoven wil afspraken maken met de recyclers en de fabrikanten... om het overschot aan plasticafval weg te werken. Het weer, veel bewolking en wat buien. Ook wat zon en het wordt 14 tot 18 graden. Morgen weinig verandering en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Trap er niet in. En bij twijfel bel uw bank of kijk op veiligbankieren.nl Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Tot het jaar 2004, 3, moet je me niet helemaal vast pinnen, maar toen bracht Keen dit nummer uit, Everybody's Changing. Ik denk nog wel eens aan het moment dat ik aan de andere kant van de plas zat, van de Noordzee dan wel te verstaan en in Engeland rondreed en daar was dan de nationale zender van... De Engelse, de BBC Radio 2 was uh, daar uh, eigenlijk uh, best wel uh, gemeengoed. En is dat misschien, denk ik, uh, nog, nog steeds wel. Uh, en die uh, zender draaide regelmatig uh, dat nummer. Dus uh, dan kwam hier gewoon uh, voorbij zetten. Dus het was uh, een kleine vakantie aan Engeland. Maar goed, uh, welkom in dit uh, tweede uur. Straks gaan we praten met uh, Willem van der Sloot... Uh, over een kapot hek bij de zeeweg. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek. Uh, en uh, dat is bijvoorbeeld ook uit datzelfde jaar van 2004. Jamilia en Superstar. on a piece of paper got a feeling i'll see you later there's something about this let's keep it moving and if it's goodness, just get something cooking because i really want to rock with you i'm feeling some connection to the things you Van de, van de Commodore's dat was hij ooit. En uh, daarna heeft uh, ook zijn solo-carrière een behoorlijke vlucht uh, genomen. Lionel Richie was dat met Dancing on the Ceiling. Voor Jamilia met uh, Superstar. Kennen we uh, nog uh, dat nummer uit uh, de tijd dat ze de Olympische Spelen in 2004 in uh, Griekenland uh, houden. En uh, daar kwam hij ook uh, stevast uh, voorbij zitten als er een of andere Nederlander wel een gouden plak had uh, binnengehaald. Maar goed, dat waren uh, lange uh, vervlogen tijden. 16 jaar terug was er nog helemaal geen sprake van een C-woord. En al en helemaal niet over kapotte hekken. Want dat is het volgende onderwerp uh, waar we het over hebben. Want uh, um, Willem van der Sloot, goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, jij bent op pad geweest. Uh, we, we, we, we weten dat jij een, een, een zandworter bent die begaan is met alles wat er in de naaste omgeving uh, gebeurt. En uh, dat hek, dat, uh, dat zorgt uh, wel voor uh, de nodige problemen. Tenminste, dat denk jij? Ja, zeker weten. Ja. Er we gaan direct weer ongelukken gebeuren. Aanrijdingen. En dat moeten we voorkomen. Hm. En het gat waar ik, uh, jij bedoelt, dat was uh, op de zeeweg nummer 71. Ja, bij de hè? even daar voorbij. Bij nee, het... nee bij, bij Overveen, tegenover het Pannenkoekhuis. Oh, daar, daar, in, daar. Er is een in- en uitgang van ja. de boswachters ja, ja. om de duin in te komen. Ah, daar, dus uh, de, bij het, uh, vlakbij het bezoekerscentrum. Ja, uh, nee, ja. nee, verderop, tegenover het uh, Pannenkoekhuis op de zeeweg. Ja, dat zeg ik, iets, iets ja? verderop, dus uh, ja, dat, verderop, ja. Nou, en daar heb je een ingang-uitgang voor de boswachters. Dit is mm. ook een camping. De mm. W71. Die heb ik dus verschillende keren aangeschreven. Video's mm. gestuurd. En hier is geen antwoord. En toen kreeg ik dus uh, half mij wel een antwoord. Mm. Voor de, na, na drie keer. Eh, dat ik bij de PWN moest wezen. Mm. Eigenlijk wist ik dat wel. Mm. Maar hun hebben dat adres. Mm. Het is een ingang en uitgang voor de boswachters. En was staat een groot bord bij de ingang. Mm. sluiten, Anders reden buiten. Ja, Maar... Ga je een paar meter terug naar de weg toe, naar het fietspad, ja. dan zie je na drie meter een groot gat ja. in het hek zitten. Ja. Daar lopen de herten naar buiten. Ik heb daar vorige week, heb ik weer opnieuw gefilmd, ja. de hertenkeutels lagen daar bij het hek. Ja. Dus de, het is graag om nou, ben ik twee jaar geleden, heb ik het ook onder de aandacht gebracht. Heb ik de hele zeeweg in beeld gebracht, mm -hmm. door de ongelukken. Mm -hmm. Toen heb ik contact gezocht met de burgemeester van Bloemendaal, Albert Roest. Ja. En die, die stuurde mij met een ambtenaar op pad. En we hebben de hele zeeweg bekeken en het was gaten kaas. Ja. En toen vertelde die ambtenaar tegen mij, Willem... In ja. 2016 waren we al begonnen met repareren en toen zijn we teruggevloten door de PWN. Mm -hmm. Want toen was het afschot nog niet... ...door bij de rechter. Ja. Het moesten dus ongelukken gebeuren... Om, ...zodat de PWN hun zin kreeg... ...dat het afschot door zou komen. Mm. Dat is er gelukt. Mm. Maar nu... ...het is weer net zo erg. Het is overal doorgeknipt... Ook mm. ...op de zeeweg. Het is schrikbarend. Het is strakjes... ...krijgen we weer ongelukken... ...als het afschot weer begint. Want het is zo winter. Mm. Het is zo laatste 1 november. Ja. Dan gaan ze weer schieten. Waar, gaan, waar komen de dieren terecht? Op de zeeweg... Waar veel verkeer is en ja, er wordt een dier aangereden en het dier is dood of wordt afgemaakt, maar de mensen zitten met schade aan hun auto en ja. gewonden of straks ja. een dode. Ja. Dit kan niet. Er ja. moet ingegrepen worden. Vandaar ik opnieuw een mail met de video heb gestuurd naar de burgemeester van Zandvoort, Bloemendaal, provinciehuis. En natuurlijk de PWN. Ja, uh, heb, okay. je daar, heb je daar al iets uh, uh, over te horen gekregen? Iets, uh, iets terug? Niet op, niet op het laatste. Ik heb eerder, uh, uh, nadat ik de, in half wij uh, de Zeeweg 71 had aangeschreven, kreeg ik nu moet bij de PWN zijn. Mm -hmm. Nou dan heb ik de PWN uh, de boel opgestuurd. Mm -hmm. Ik kreeg van de directeur uh, van de PWN zelf een antwoord met, uh, we laten een, boswagen, een boswachter ernaar kijken. Mm -hmm. Dat kreeg ik op 2 juni weer in middel van hem. En met ja, ik laat de boswachter ernaar kijken en dan laat ik dat gat repareren. Maar het gaat niet alleen om het ene gat. Mm -hmm. Je moet de hele zee weg gaan controleren. Okay. En, en repareren. Ja. Want dat moet gebeuren. Want het is straks weer winter. Er gaan ongelukken gebeuren. En de weggebruikers zijn de klos. Maar ook de dieren zijn de klos. Mm -hmm. En dat moeten we voorkomen. Ja, uh, maar goed, je hebt dus nu uh, uh, dat uitgezet. Ja? Um, uit die eerdere um, uh, reacties, uh, heb je dan het gevoel dat er uh, toch wel serieus over nagedacht uh, wordt en uh, mee, mee gewerkt wordt? Nee, nee. Echt ja? gewoon niet. Nee. Ja? nee, dat gevoel heb ik niet. Nee. Het, het is, uh, ze wachten, er moet eerst een dooi vallen. Ja? Dan niet. Dan, dan, dan bebrekt de ja. Dan worden mensen allemaal boos. Maar moet, dit kan je voorkomen. Ik heb op de zeeweg vanuit gestaan en dan denk ik: oh, wat wordt er hard gereden? Er wordt hard gereden. Ja. Ja? Ja. 60 is al te hard, hè? Ja. Als je zo'n dier voor je auto krijgt. Ja, ja nee, ik, ik, ik, ik, ik volg je. Uh, maar, maar is dat. Maar de uh... de, de, de, de afrassing moet gewoon. Uh, moet gerepareerd worden of verhoogd worden. Dat, bij de Natuurbrug, moet zoveel miljoenen gekost. Ja. Er staat 200 meter mooi hekwerk, goed hekwerk, ja. dat, wat de dier binnenhoudt. Ja. Maar de rest van de zeeweg is één gatenkaas. Ja. Maar, ja, wacht even, voordat jij verder gaat, schiet daarmee de provincie dan niet zijn doel voorbij door, de, door, door zoveel miljoenen uit te geven aan een, aan een natuurbrug en vervolgens kunnen, kunnen die herten toch voorbij of, of wat dan ook gewoon de weg opkomen omdat het allemaal gatenkaas is, bij wijze van het, Nou ja, De natuurbrug is, is prachtig gema gemaakt, ja. maar ey, overbodig is het geweest. Goed ja. hekwerk op de zeeweg, dat had veel beter geweest. Hmm. Maar direct lopen ook die Vicente of, of, of die schotse Hooglanders op de zeeweg. Ja. De, oh, dus, dat gebeurde bijna twee jaar geleden ook. Op het ja. moment dat het gerepareerd was. Mm. Toen was ik daar dat het gerepareerd was. En de volgende dag liepen de Hooglanders bij het hek wat net gerepareerd was. Mm. Maar die kunnen direct ook zo de duin uitlopen. Ja. Dat moet, je, moet je dat voor op je auto hebben? Ik weet niet of uh, dat uh, nou zo'n uh, zo idee is. Het is dus niet alleen de hert het zijn dus ook uh, misschien wel Schotse hooglanders, dus, hoewel die. Juist, uh, juist. Juist. Want ja? die, die, die zijn er ook. En die zit ook, uh, lopen ook, ook langs die hekken. Hmm. Ja. Nou ja. Als de hekken open zijn, dan lopen de dieren naar buiten. Concreet, wat moet er nog gebeuren uh, om dit uh, allemaal uh, binnen afzienbare termijn eigenlijk uh, op te lossen? Volgens jou nou, dan? Ik, ik, ik ben al blij dat jij uh, er aandacht aan besteedt. Want dit moet onder de aandacht komen. En dan gaat er misschien wel wat gebeuren. Je hmm. dit, dit hebt aandacht nodig. De, de, de, de, de zeeweg moet gecontroleerd. Er moet nagekeken worden. hekken moeten gerepareerd worden. Maar gaan we eens bij de boulevard kijken. Ja. Uh, het circuit, het hekwerk is prachtig hoor, op de ja. zeeweg. Prachtig. Ja. Ja. Maar ga je verder op kijken? Hè, als je de visco van voor ziet. Hè, de, de, de, de, de, de daar is het al heel erg verschrikkelijk. Hm. De, en dan mag je niet de duin in. Maar iedereen kan de duin in lopen. Maar ja. de dieren kunnen ook de duin uitlopen. Ja. Ik, uh, we, het heeft uh, de aandacht. Uh, dank even voor het uh, uitleggen van, uh, van dit uh, verhaal. En uh, laten we hopen dat daar uh, wat, uh, wat meer uit uh, gaat komen de komende tijd. Graag gedaan en bedankt. Oké, okay. dat uh, was uh, Willem van der Sloot. Uh, ik ga weer even zoeken naar iets wat ik uh, moet draaien... want dat is uh, dit uh, nummer geworden... en dat is uh, Willemijn de Boer met het nummer Doorgaan.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 isn't just one night It's written in the Willemijn de Boer met doorgaan. En dit uh, nummer. En dat was vroeger een uh, helft van een politieduo. In de jaren 70 reden ze in een, een of andere fort Torino rond. De ene heette Starsky en de andere heette Hutch. En dit was Hutch. En die man uh, daarachter schuilt... Uh, de acteur David Sol, maar hij kon dus kennelijk ook uh, zingen. En uh, dat was uh, dit nummer geweest in de jaren zeventig. Don't give up us, uh, baby heette dat nummer. En aan de telefoon hebben we inmiddels Miek Boskamp. Want het is alweer uh, dik uh, een week geleden dat ik hem voor het laatst heb uh, gesproken. Goedemorgen, Miek. Goedemorgen, ja. We er eigenlijk een ongelooflijk goede presentator, hè? Uh, ja. Ademloos te, ademloos te luisteren naar je. Nou, die afkondiging en, en, en, en die prachtige overgang weer naar mij, ja. nou, daar moet je echt complimenteren. Dus ik, heb dus ik ben dus niet alleen al fan van, uh, van de burgemeester van Zandvoort, hmm. ook van Jaap Kopen Ja, ik kijk even nu richting de webcam, want er zijn uh, gewoon mensen die uh, meekijken over mijn schouder. Hebben jullie het allemaal gezien? Dankjewel. Dat... Gezien? <laughs> ja, ja, er zit een webcam achter me. Die, die, die, zit, die, die kijkt uh, 9 van de 10 keer op mijn rug. En uh, uh, dan moet ik even half draaien en dan moet ik weer even omdraaien en dan kan iedereen me zien, dus... Het is je die rode kop van Ja, ja, goed. <laughs> maar goed, uh, Mick, we gaan het uh, niet over, uh, over mijn uh, kwaliteit hebben, maar uh, meer over de, over de zaken die jou bezig hebben gehouden, of tenminste in ieder geval door de nieuwsfeiten door jouw ogen bekeken. Nou ja, er is een hoop gebeurd, uh, Jaap, in die week dat, we even, dat ik even niet, uh, niet te horen was op de radio. Mm. En, en jij ook dit programma niet deed, toch? Nee, nee, nee. Het is, is een boel gebeurd, want we hadden natuurlijk afgesproken in de weken hiervoor dat we even, even een coronastop zouden... zouden het C-woord, ja, dank je. Het C-woord, ja, ja, je noemt <laughs> het gewoon, want anders lijkt het net een soort... Je ons, je weet, alle, weet je, dat ja. wordt, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Als je ja, ja. het C-woord gaat noemen, dan wordt alleen maar naar wordt dat. Ja. Weet je? Mm -hmm. Kijk, er zijn een aantal dingen die ik... Ik, ik, ik, ik ga niet alles prijsgeven, omdat ik, ik ben op dit moment bezig om voor mannenzaken... De, mijn site dan ben ik bezig om een open brief aan uh, Mark Rutte te schrijven. Ah. En die wordt morgen wordt die, uh, komt hij online. Mm -hmm. En die zal best wel wat losmaken. Uh, want er zijn een paar dingen waarvan ik denk van, weet je, kijk, vanaf het begin af aan mm -hmm. heb ik gedaan wat, uh, uh, wat men zei dat ik moest doen. Mm -hmm. En jij ik ook. Ja. Jij, ook die anderhalve meter heb jij uh, uh, in acht genomen, heb ik ook gedaan. Want als ja. er regels worden afgesproken met elkaar, ja. dan doe je dat. We ja. gaan niet dwars liggen, weet je wel. Maar het heeft ook geen zin om de hele tijd daarover te zeuren. Nee. Maar er zijn een aantal dingen gebeurd in die loop der tijd die mij toch een klein beetje aan het wankelen brachten. Ja. Een van die dingen was bijvoorbeeld mondkapjes. Ja. Mondkapjes die waren volgens de regering, de overheid en RIVM, waren gewoon, hadden, was schijnveiligheid. Ja. Ja? Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Want ik kwam er ook achter dat er een, een, een, een man in Nederland is. die we natuurlijk al jaren kennen van, uh, van alle, uh, uh, zeg maar alle verkiezingen. en dat hij uh, de tussenstanden gaf en zeg maar, de verwachtingen. En dat ja. is Maurice de Hond. Ja. En die, uh, die kwam op een goed moment met dat mondkapjesverhaal. Dat dat. Uh, nou ja, in ieder geval, je beschermde ook iemand anders. Ja. Als je niet droeg. Hè? Mm -hmm. En toen ben ik een beetje gaan twijfelen. Ik dacht van gezond verstand gebruiken, je hart volgen. Toen dacht ik van ja, dat klopt niet. Weet je? Mm -hmm. En wat ook niet klopt, Jaap, is dat, en we hebben het er misschien al een keer eerder over gehad, dat Hugo de Jonge op een goed moment zei van nee, er mogen geen festivals worden gegeven, et cetera, et cetera. Dat doen we pas, pas, hè, als het vaccin er is. Ja, over, over daarover gesproken. Er waren al ja, foto's in omloop... op het, de sociale media... met een volle dam. En toen werd er ook gekscherend genoemd... door een aantal mensen die ik ken uit de muziekwereld. Goh, het festivalseizoen is zeker ook weer geovend. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat, dat is... Maar het vaccin, luister. Wanneer... Hè, ik, ben dus, ik ben de 60 gepasseerd... Mm. en ik krijg een uitnodiging van mijn arts... voor een griepprik. Mm. Ja? Wanneer krijg je die griepprik? En wanneer krijg je die uitnodiging? Die moet je eigenlijk nemen een maand... misschien wel iets langer zelfs... Mm. voordat het griepseizoen begint. Yeah. Dus... als dat die pandemie... nog steeds aanwezig is... dan heeft het geven... of het injecteren mensen met een vaccin... geen enkele zin. Nee. Want die pandemie... en die epidemie... Hè, is al yeah. volop aan de gang. Yeah. Op het moment dat... Het griepseizoen begint en iedereen wordt ziek. Dan heeft het toch geen zin meer om zijn grieprik te halen. Dat, dat lijkt mij niet. Maar goed, uh, ik ben geen arts. Dus, maar, ja. Nee, maar dus die, de, de, nou, Om wel een lang verhaal kort te maken. We gaan niet te lang over hebben. Hm. klopt het gewoon een aantal dingen niet. Ja. En toen ben ik vorige week. En dat is misschien ook waarom uh, gekscherend gesproken wordt over uh, complotgekies, Weet je ja, wel? Ja, ja. Die mensen die hebben ook vragen, net als ik... die denken, van, er klopt een aantal dingen niet. Nee. En we gaan dan op onderzoek. Nou, dat heb ik vorige week gedaan... en daar komt het verslag van morgen... Mm. Uh, op mannen zaken te staan. Ja. Dus, daar kan je niet veel over zeggen... want dan geef je te veel weg. Maar, dat moet je ook niet doen. Want wat, wat speelt er nu op dit moment ook, Jaap? En dat kan ja. ik wel zeggen. Ja. Want die hele uh, anderhalve meter uh, economie... Mm. en zeg maar het, het, het nieuwe normaal... Ja. dat staat in een noodwet. Hè? Ja. Maar die noodwet, die wordt op 1 juli aanstaande... wordt die omgezet in een wet die gewoon in het moet komt te staan. Ja. En dat is dus iets waar ik bang waar ik, waar ik, waar ik voor ben. Want die anderhalve meter eh, economie... Hè, mm -hmm. die gaat ons niet alleen heel veel geld kosten... Ja. maar die gaat ons mentaal ook een enorme opschodemieter geven. Ja. Dus ga meer er is een, een, een, een geweldige... Uh, uh, uh, de opname op YouTube van een professor aan het Erasmus Universiteit. Ik heb hem gezien. Perwin ja, nee, Compagne. Nee, nee, nee. Micha Micha <laughs> ja, er zijn zoveel dingen in dat ziel te ja. zien op het ogenblik. Ja. Maar deze is maar, dus anders. Zijn Michaela Schippers. Ah, en, ja. En, en zij is, is, is, is professor in het Erasmus. En zij vertelt hoeveel mensen er gestorven zijn, mm -hmm. niet aan het coronavirus. Mm -hmm. Over de hele wereld. Maar als gevolg van het coronavirus. Mm. Weet je hoeveel mensen dat zijn? Ja. 100 miljoen. Ja. 100 miljoen? 100 miljoen. miljoen. Mensen die dus... Geen eten meer hadden. Ja. Mensen die niet behandeld werden vanwege... Uh, uh, uh, uh, be ja, de, de bedden waren vol met coronapatiënten. Ja. En die moesten wachten. Mensen met, met, met kanker. Ja. Die, die, die een behandeling misten. Mensen die... Uh, uh, uh, uh, uh, geestelijker onderdoor gingen. Hmm. Oudere mensen die hun kinderen niet meer mochten ontvangen in, uh, in, uh, in verzorgingstehuizen. Ja. Over de hele wereld. 100 ja. miljoen jaar. Ja, dus niet. Dat is een, dat, dat is dat is, professor, dat is een professor aan Erasmus. Ja, ik geloof dat. dat ze, uh, zij heeft, geloof ik, ook nog een column uh, geschreven in het AD van de week. Dat heb ik, dat heb ik wel gezien. Okay. Dat is uh, volgens mij, is zei psycholoog, uh, dat heb ik gezien, die, die column. En ik heb hem ook gelezen. Uh, maar even duidelijk stellen, dat zijn dus niet mensen die door het uh, virus zijn overleden. Maar indirect uh, overleden zijn door de maatregelen die daarop genomen zijn. Daar heb, jij, daar heb jij het over. Daar, daar heb ik het over, ja. ja. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk. dan denk ik bij mezelf. En dan, wat ook erg is, hmm. is dat anderhalve meter jaar... Hmm die anderhalve meter afstand van elkaar, uh -huh. die wordt totaal niet onderbouwd. Er is geen, er is geen bewijs ,eh, eh, op de hele wereld uh -huh. dat die anderhalve meter hout snijdt. Uh -huh. is, is, is niet, is er niet. Je uh -huh. kan alles testen of wat dan ook. Er is geen bewijs dat, je, dat anderhalve meter afstand zorgt ervoor dat je... Kijk, Weet je wat ervoor er zorgt dat je, dat je het niet krijgt? Mm -hmm. Dat je uh, een goede uh, uh, uh, ontluchting hebt in je huis. Dat de luchtvochtigheid niet te groot is. Uh, of wel te groter is dan uh, in ieder geval dan een droge lucht. Mm -hmm. Dat je buiten, als je buiten bent, dat je het nauwelijks kan krijgen. Ja. En sterker nog, eigenlijk. En, en dat is misschien een hele harde. naar oudere mensen toe met onderliggende problemen. Het is eigenlijk. En dit is een hele poute uitspraak misschien. maar het is geen dodelijke ziekte. Um, ik, ik ga ook nog even terug in de geschiedenis. Um, toen wij de Spaanse griep hadden... dat was een virus wat uh, vreemd genoeg... jongere mensen trof die uh, uit de Eerste Wereldoorlog kwamen... geen weerstand hadden en die allemaal het loodje legden. Um, nu, ze, ze, ja, wordt, uh, als ik het lees daarover, dan denk ik... Ja, als ik het uh, zo bekijk, dan heeft dat meer te maken... met allerlei mensen die wat jij net ook zegt, onderliggende uh, problemen hebben met de gezondheid. Uh, en dat dat ook met name oudere mensen zijn... of mensen die een, een probleem hebben met uh, gewicht, obesitas, dat soort uh, zaken. Uh, daar zie je het uh, heel sterk uh, bij. Mm -hmm. en, maar uh, aan de andere kant, het uh, maakt ook als je het uh, treft en overkomt... Nou, uh, en dan ben, je, dan ben je gewoon aan de beurt als je een zware uh, COVID-19 uh, voor je kiezen krijgt. Want je kan uh, uh, bijna niks meer. Hmm. Ja, dus... nou ja. het, nee, het is... Het, laten we eerlijk zijn. Hmm? Het is natuurlijk... Het is geen pretje. Het, nee. het, het, heeft, een, het, heeft, een, het heeft een bizarre ontwikkeling. Hè? Maar ja. er zijn heel veel mensen die het krijgen en er totaal geen last van hebben. Ja. Kijk, en ik, ik heb die percentages niet in mijn hoofd, ja, hmm. Maar... Er zijn op dit moment staan er mensen op in Nederland, geloof me, hmm. die, die echt terzakenkundig zijn. Die weten waar ze het over hebben. En we gaan nog een, een tijd tegemoet waarin echt gewoon... Uh, but, ik heb ook nog één dingetje en dan ja. moet je misschien morgen maar andere dingen doen. Ja. Ja. Lang. Wat mij dus ook opvalt en wat ik dus echt nooit heb, heb geloofd als journalist. ik ben ik ben niet een onderzoeksjournalist, maar ik ben toch. Hè, ik ben een man die ik schrijf wel eens een nieuwtje en dan probeer ik dat zo goed mogelijk te verwoorden. Ja. Als je ziet de krantenkoppen, als je hoort hoe uh, uh, uh, uh, uh, uh, de minister-president uh, bevraagd wordt na, na afloop van een persconferentie, er zit geen kritische vraag bij. Geen enkele. Nee. En de koppen die ik lees in de kranten zijn wel helemaal bang naar het terrein. Um, er was nog iets wat mij opviel. En dan houden we er echt over op. Uh, Ferry Maat, jou ook zeer bekend. Uh, die ja. uh, deelde op een gegeven moment afgelopen week of anderhalve week uh, terug op zijn Facebook profiel. Wanneer gaan we nou stoppen met die statistieke journalistiek over elke dag zoveel uh, eruit en zoveel ja. doden en uh, noem maar op. Daar ja. wond hij zich kennelijk over op. Doorvoerend ja. op van, van eigenlijk slaat dat van hoe kritisch is die journalist dus niet als ik jou zo hoor. Nee, totaal niet. Ja. Het lijkt wel of die media, het lijkt wel of de media en de overheid het op een akkoordje hebben gegooid. En ook letterlijk jaap. Mm -hmm. Want de overheid heeft influencers, dus zeg maar die populaire uh, mensen die die, die, die, die, die dagelijks stukjes schrijven op Facebook en Instagram. Mm -hmm. uh, ik ben ook een soort influencer, alleen mag ik er niet voor betaald. Maar dus, Die influencers, daar is een enorm bedrag voor uitgetrokken door de overheid om die mensen te laten schrijven wat zij wilden. Ja. En dat is echt waar. Dat ik, je denkt van de waarheid uh, uh, uh, is inderdaad gekker dan wat je kunt bedenken. Dus die, die influencers zijn betaald door de overheid om propaganda te schrijven. Duidelijk verhaal. Uh, Dat is het. Ja, morgen gaan we verder uh, praten. Dan, waarschijnlijk over een ander onderwerp. Ik dank je in ieder geval voor de toelichting. Ja, graag gedaan, Jaap. Je hoort al, ik ben er vol van. Maar dat komt omdat die brief van Rutte aan het Ja, dat uh, begrijp ik. Dus, uh, dus ik uh, ga je er ook uh, niet uh, verder bij uh, storen. Dus uh, ik ga weer verder uh, met, met het... me uh... Nee, want anders dan, uh, zit ik al een kwartier met je in te praten. Dus het, uh, dat, dat, dat, dat moeten we ook niet hebben. Dus uh, het begint al in die richting op te gaan. Dus dat, moet, dat moeten we even een beetje zien te voorkomen. Ja, hebt de het is goed. Ja, nee, dat is duidelijk. Ik, ik, uh, ik dank, uh, dank je voor je... Voor je bijdragen Mick. Oké. Okay. Cool. Dit was Mik uh, Mick Boskamp wij weer verder met de muziek Friederlijn met Truth or Dare. And so the story goes the walls inside of my shell I'm Ik ook meteen een verzoek indienen bij het programma Zwaardvis van Radio Kapelle. Ik zit er altijd zaterdags naar nou te luisteren. Zaterdagsmiddags tussen 12 en 2. Ze hebben ooit nog even Marvin D. op bezoek gehad, de telefonische bel te verstaan. En die man die komt uit Radio Capella. Ik uh, ga toch een lans uh, breken uh, om te kijken of die uh, ook uh, misschien komende zaterdag naar het uh, horen is. Ten slotte er komt Marvin D namelijk uit Capella. Uh, dus uh, dat uh, zeggende heb ik hem maar even weer gedraaid. En volgende week, wat zeg ik, volgende week. Komende week zal dit nummer nog wel even een keer voorbij komen. Want ik kan hem niet helemaal uitdraaien. Dat, uh, dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, het uh, is even niet anders. Want de tijd is en begint te dringen, dus ik moet ook opschieten. Dus gaan we weer even verder met een stuk Nederlandstalig werk. Electro wel te verstaan. En de band komt deels uit Arnhem, deels uit Amsterdam. En wordt gedragen door het stemgeluid van Sophie Platenkamp. Hier is Berlin, met Alleen.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 Te horen, kennelijk, op dit station. Is het niet in dit programma tussen 10 en 12? Dan zit hij wel in het eigen programma op de donderdagavond tussen 8 en 10. En als hij dat dan niet is, dan zit hij ook nog wel eens bij collega Walter Sans in de uitzending. Dus uh, ik heb sowieso heb ik, heb ik één iemand meegekregen in dit hele verhaal. Uh, Veline was dat uh, met alleen. Het, het is weer uh, ja, ten einde gekomen, dit uh, programma. Het is uh, weer de Groene bakkenweek, dus ik word weer uitgelaten. Uh, uh, dat, dat gaat uh, niet helemaal op, want volgende week... zal ik waarschijnlijk ook een aantal malen nog uh, opkomen draven. Dus dat uh, zit er uh, wel in. Want uh, een van de presentatoren die, uh, die is er niet. Die is met vakanties, Jaap Funnelkotter. Die, uh, die is er niet. En dan mag ik uh, alsnog uh, een aantal keren... gewoon ook acte de présence geven... Dit zeggende ga ik er ook weer een eind aan maken aan dit uh, programma voor vandaag. Want het zit er weer op. Waar ja, er dan afsluit met uh, Robert Long. Doe ik het met een uh, andere. En uh, ooit was dat uh, Fleetwood back. Maar ik heb hem veel betere gevonden in uh, de persoon van Howard Jones. Things can only get better. Ik zeg tot morgen. Dag. But from the things we there unless we're clinging to the things we pride.